Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het aantal verkeersongelukken is weer gedaald. En vooral in Almere, met ruim 200, blijkt uit politiecijfers. In het hele land nam het aantal ongelukken... waarbij doden en gewonden vielen al voor het derde jaar af. Het waren er vorig jaar bijna 76.000. Meeste verkeersongelukken gebeuren in Rotterdam. Er duiken steeds vaker pinautomaten op bij de kapper of in de horeca... waarom een fooi wordt gevraagd. Het AD schrijft erover. Op de automaten zitten knoppen waarmee je direct 10, 15 of 20 procent voor kunt geven. Een knop om niks te geven zit er ook op, die is de allerkleinste. Oud-vicepremier Sigrid Kaag heeft een nieuwe baan. Ze komt in een raad te zitten die een nieuw Palestijns bestuur in Gaza gaat helpen. Ze was al eerder betrokken bij Gaza, want hiervoor was ze VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In haar nieuwe job wordt ze collega van de Britse oud-premier Tony Blair. En de KLM gaat in februari met grotere toestellen naar Milaan... waar de winterspelen worden gehouden. Dat levert zo'n 2600 extra stoelen op. Die kosten meer dan normaal. Hoe minder stoelen er nog zijn, hoe hoger de prijs, zegt KLM. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaan er geen extra vluchten naar Milaan. Dan het weer van weer online. In het westen en noorden valt nog een beetje regen. In de rest van het land is het droog en wordt het straks zonnig. Het wordt 8 tot 11 graden. Ronald, dankjewel. Q verkeer door flitsmeister. Er is een één vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Nederlandse grens 6 minuutjes. En een flitser op de A7 richting Amsterdam. Let op bij Wochnham. Hectometerpaal 34.3. We stappen zometeen met ons foute been uit bed. Ik zoek een fout liedje dat past bij de Nationale Tulpendag. Er komen veel leuke dingen binnen. Mocht je nog een suggestie willen doen. Je hebt nog even twee minuutjes. Het kan ook iets over de kleuren zijn. Hè? Uh, Blue d'Abedee. Misschien iets over yellow. Yellow claw. Of iets met rood. Nya. Vincent Tronk. Mocht je het weten, stuur even een suggestie in de app van Q-Music. Ondertussen de nieuwe coaches van de Voice of Holland. Dit zijn Suzanne en Freek. Dangerous as a beggar David Beck, your music, and talk to me, Hey, Jannie Sanders. Goedemorgen. Met je foute been uit bed. Janny Sanders, is het de zus van Ludo? Uh, nee. Dat is niet het geval. <laughs> Gelukkig niet. Nee, dan heb je geen fijne familie om je heen natuurlijk. Oh, echt niet? Dan moet je nog ja. niet aan denken. Nee. Ja, kijk je GTSD? Nee. Oh, nee ik had, ik dacht, niet. Uh, je bent zoals mijn ouders misschien helemaal fan, maar uh, dat niet. Nee, dat was zo. Ik denk ook als je het gewoon jaren niet kijkt, dat je er zo weer in terug ja. bent. Ja, maar je zal er wel veel op aangesproken worden, denk ik, met zo'n leuke achternaam. Janny Sanders. Ja, ja, dat wel. Vroeger was het altijd Sanders meubelstaat, want dan had je ook dat. Dus uh, nee, maar ik ben gewoon de familie Sanders. Gewoon ja. normaal. Ik bel, uh, ik bel niet om te kletsen Vergeten GTS, dat vind ik ook heel gezellig. Maar uh, het is vandaag ja. Nationale Tulpendag, uh, gefeliciteerd. Ja, dat <laughs> is, ja, mooi. De start Dankjewel. van het uh, tulpenseizoen. <laughs> zoek een leuk fout ja. liedje erbij. Heb je thuis ook uh, tulpen staan toevallig? Nee, nog niet, nee. maar ik, ik ga ze wel halen. Ze zijn ik vanaf het te koop. wel leuk. Ja. Ja. Uh, nou, Ik zoek leuke foute liedjes. Het mag ook over de kleur gaan. En daar kom jij mee, want wat wil je horen, Jannie? Uh, ik wil heel graag rood horen van Marco Persaten. Dat is leuk om even te horen. Marco Persaten ja. met rood gaan we even ja. doen. En ik wens je een fijne dag. Je krijgt trouwens de met je foute been uit bed sokken. Oh, dat is leuk. Ja, toch? <laughs> Die heb ik nog niet. Nee, nou gelukkig. Dan uh, stap je voortaan niet alleen fout, maar ook lekker warm uit je bedje. Met je foute been uit bed. Rood is allemaal het rood niet meer. Het rood van rode rozen.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 en daar ook niet echt aan mee.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 voor te zijn, vandaag is rood van rood wit, blauw, van heel mijn hart voor jou, schreeuw van de rood bedenk de dagen dat ik van je hou, vandaag is rood gewoon meer liefde tussen jou en mij, ik loop de deur door en naar buiten, waar de zon begint te schijnen. Met 150 rode rozen. Een voor elk jaar, waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent. Vandaag is rood, de kleur van jou. Ook bedek de dagen dat ik van je hou Vandaag is rood gewoon weer liefde zie dus jou en mij Nu sta je hier zo voor me De rode avond, ons streelt jouw gezicht Je bent een wonder voor me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 Een groot hoop te zijn. Music. bij q music Op de zaterdagochtend. Hey, altijd leuk, een team uitje met je collega's. Wel gezellig, toch? We hebben vanavond een uitje met het hele q team... in Amsterdam. Hartje Amsterdam. Het begint in Bruine Kroeg... en daarna gaan we uit eten bij een Italiaan. Ik ben dus vooral benieuwd... het is 17 januari. Hoeveel mensen gaan zich vanavond nog... aan de goede voornemens houden... Ja, het wordt nu wel een beetje pittig. Ik bedoel, ik weet dat uh, Wim van Helden... die drinkt niet tot aan zijn verjaardag. In maart, heeft hij gezegd. Maar ja, gaat hij dat volhouden... als vanavond iedereen lekker een beetje in de olie zit? Uh, domien. Joost, Ja, ik weet niet of, of iedereen zich aan de voornemens gaat houden. Ik ga sowieso niet drinken, want ik moet hier morgenochtend wel weer een beetje fris zitten. Uh, en de meeste voornemens, de goede voornemens, die sneuvelen ook echt half januari, blijkt uit onderzoek. Maar laten we dan in ieder geval nu alvast wat ochtendbeweging doen. Even goed beginnen de dag. We gaan het perfecte liedje draaien voor de rek- en strek oefeningen. Het is Erik Prits bij Q en Call on Me. You. You Drie. Nog twee. En even ontspannen. Schat even los. Back Community. I had some hell. Hé, hey, heb je de weerapp al gecheckt voor komende week? Het wordt echt fantastisch. Je kan het beter, hier zit er dan in Barcelona. Ik zie zon, zon, zon. It's a beautiful day! YouTube hoor je zo, it's a beautiful day. En is de bakker wakker? Checken we zo meteen. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh. lekker zeg.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 Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Deze week in de bonus. Alle melk in breaker per stuk 99 cent. Alle chocomel en Fristiliter pakken, 1 plus 1 gratis. Alle igloo cuisine en viskraam ook 1 per 1 gratis. En lees Cheetos en Doritos value en Packs. 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen van al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 Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je tickets via moelarougethemusical.nl Fans van Voordeel opgelet. Eén ster beter leven schoudercarbonade. 700 gram, maar 4,59. En deze week nergens goedkoper. Wit of rode druiven. 500 gram voor maar 1,19. Fans van Voordeel. Aldi. Ze zijn er weer. De gigagamma Deals. Nu 30% korting op vloeren en deuren.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 Q-verkeer dan door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen... tussen Oudijk en Duitsland, 8 minuutjes. En de A28 richting Amersfoort tussen Strandnulden en Nijkerk. Daar is de oprit dicht. De wegdek, het wegdek daar is in slechte toestand. En de vertraging is 10 minuten. Let op je snelheid op de A7 richting Amsterdam. Daar wordt geflitst bij Wognum, hectometerpaal 34.3. A16 richting Rotterdam bij Dordrecht bij 35.2. A28 richting Amersfoort staan ze bij Soesterberg bij 9.2. A29 richting Rotterdam bij Heiningen, opletten bij 102.1. En de A59 richting Breda bij Waspik bij 106.0. Vincent Pronk is de bakker wakker. Checken we zometeen naar Teddy Swims. You with you. We will fire. Time. like oil A Beautiful Day. YouTube bij your Music op de zaterdagochtend. Nederland staat in de rij voor de bakker. Over de toonbank vliegen pistoletjes, croissantjes vers uit de oven. Ik ga die bakkers eens lastig vallen, want de grote vraag is... Is de Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Gezellig. Vaste prik op zaterdagochtend. We checken even of die bakkers een beetje wakker zijn. Ik heb vanochtend heel vroeg al gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag of ze deze strikvraag doorhebben... of trappen ze erin met boter en suiker. Ik heb gebeld met de Bakkerij Het Oventje uit Os. Bakkerij Het Oventje. Goedemorgen met Vincent van Q Music. Hoi! <laughs> hey, Kleine verrassing! Hoe ja. is het met de ovens vanochtend, bij Bakkerij Overtje? Draai ze op uh, volle toeren? De ovens die staan stil, want ze hebben gedraaid. Hoe vroeg was het vanochtend dat ze aangingen? Uh, die keer vanavond, 6 uur. Oh, de broodjes zijn gisteravond al de oven ingegaan? Ja, wij bakken op, nog op een ouderwettigste manier. Ah, oké. Okay. Ja. Ik versta u een klein beetje slecht, kan dat kloppen? Dat kan, want ik heb nog een broodje in mijn mond. Oh, serieus? Ik zit te ontbijten. Ja, de bakkerij moet ook gewoon ontbijten natuurlijk. Ja. En, en wat voor dingen zijn er in de aanbieding vandaag bij Bakkerij het Oventje? Oh, we hebben vandaag cake. Cake? Ja, de cake is in de aanbieding. Is er een uitvaart in de buurt? Nee, er is geen uitvaart. Komt er komt wel een nieuw crematorium bij ons in de buurt. Ah, dat is de reden dus waarschijnlijk ik denk, dan. Ja, zo zal, zal het wel smarger maken. Hè? Ja, jullie spelen er gelijk op in natuurlijk. Ja. Oké, okay, genoeg over de cake. Ik heb nog een uh, korte vraag voor je... Ik wil even kijken of de bakker ook een beetje wakker is. Ja, nee ik ook niet. Nou, ik zal dus even checken. Want uh, ja, terug op tv gisteravond. The Voice of Holland. Um, een van de coaches is natuurlijk Anouk. En ik wil even van je weten. Voor het hoeveelste seizoen is Anouk nu coach bij The Voice. Weet hoe lang Anouk de coach van uh, The Voice is? Is deze bakker wakker? Geef je voorspelling door via de app van Q. Je maakt kans op prijzen. q See you.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 of the Je hoort de Destiny. Is de bakker, bakker, bakker. Is de, bakker, bakker. Is de, bakker, bakker. Is de bakker, bakker. Op zaterdagochtend zit elke bakker toch een beetje zwetend bij de telefoon. Want die kan zomaar overgaan. Ik check even of de bakkers een beetje wakker zijn. Hé hey Reinier, goedemorgen. Goedemorgen Vincent. Heb je een lekkere zaterdag? Ik heb een prima zaterdag. Nog leuke dingen op de planning. Ja, ik uh, moet er druk boodschappen doen, daarna moet er uh, gesport worden, dan gaat de jongste lekker klimmen en uh, moeten voorbereiden voor de verjaardag van de oudste, want die wordt morgen 18 jaar. Nou, gefeliciteerd. Dit ja, klinkt als een wel. typische zaterdag inderdaad. Dit is echt een standaard zaterdag. Heb je gisteravond nog uh, het nieuwe seizoen van The Voice of Holland gekeken? Nee, nee, ik uh, ben uh, druk geweest, afgeleid met werk... en uh, samen lekker met vrouw op de bank gewoon een serietje bingen. En dan is het meestal achteraf nog eventjes op YouTube... alle headlights er tussenuit vissen met de, de goede zangers. Ja. Dan uh, scheelt een hoop reclame. Ja, ik ga precies hetzelfde doen inderdaad. Ik ga nog even terugkijken, want het schijnt echt uh, heel goed geweest te zijn. Nieuwe coaches natuurlijk, hè? Suzanne en Freek. Ilse de Lange is weer alweer terug van weg geweest. Uh, Dieland Woestoff doet mee en uh, Willy Wartaal. Dus geen uh, Anouk, hè? Nee, geen Anouk. Nee, dat wist ik wel. Dat was ja. een hele helderheid. Jij bent hartstikke wakker. Maar ik stelde wel precies die vraag aan Bakkerij het Oventje uit Oost. Dit was namelijk de strikvraag. Uh, ja, terug op tv gisteravond, The Voice of Holland. Um, een van de coaches is natuurlijk Anouk. En ik wil even van je weten, voor het hoeveelste seizoen... is Anouk nu coach bij The Voice? Met lang Anouk de coach van uh, The Voice is? Reinier Janssen. Ik hoor heel graag wat jij denkt, is deze bakker wakker? Nee, deze bakker die is niet wakker. Die trapt vol in de strikvraag. Ja, hoor, ja, die stelde de vraag zo aan de collega's dat zelfs de collega's er met oog ook in trappen. We gaan luisteren. Jose? Nee, Anouk. Geen idee. Geen idee. Weet het niet. Maar je weet wel dat Anouk de coach is, toch? <laughs> Ik weet, ik weet alleen maar van Ali B, meer weet ik niet. Nou, die is er ook al een tijdje niet meer, hè? Die is geen coach Marco meer. Marco Bersato, die heb ik ook nog ja, ja Nou, je bent niet helemaal wakker, want Ali B doet al niet meer mee. Uh, Marco Bersato is ook even geen coach meer. En ook Anouk, was nou een kleine strikvraag, is dit seizoen helaas geen coach bij The Voice? Nee, nee, sorry hoor, ik heb het niet gezien, dus ik ben er echt niet mee bezig. Je bent nee. natuurlijk druk met bakken. Nee, ja. Nou, Reinier, hartstikke goed. Je wint het Q-prijzenpakket. Hé, hey, hartstikke graag. Leuk. En een fijne zaterdag. Fijne verjaardag, morgen. Yo, dankjewel. Tot ziens. artiest waar ik deze week echt veel te veel geld voor heb betaald. Maar ook wel blij dat ik hem toch live ga zien. Eh, misschien jij ook wel. Het is geen teleswift. Maar ook die hoor je zo meteen. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn...